Wij beginnen onze les van Zogar, 115. Pagina Samig Bet, 62. De rechterkolom Hasulam. Ah nee, beginnen bovenaan, de, de nieuwe Ood. De Ood mem. Zijn. 47. In deze zoger hij zal ons um, in details meer gedetailleerder geven uh, de toestanden van de, het groeiproces van de zierenbien. En ik kijk nu, ik probeer dit nu op te tekenen. Ik heb veel problemen nu om op te tekenen. Hoe lager je komt, hoe meer uh, aspecten, meer dingen komen extra. En Dat is, het wordt het niet eenvoudig om dat alles op te tekenen. Maar geef niet. Gewoon luisteren. Alles is, um, alles komt. Het moet meer komen in het gevoel in begrepen van, van binnen hoe dat werkt. En niet alles op de tekening. ik zeg nog een keer. Het was moeilijk om ik heb het bij mij mooi opgetekend, maar zoals ik het voor mijzelf, het is waar wie kan het eruit zeg dat uitplizen. Wat ik, ik erg gewoon ingewikkeld. En dat is misschien. Niet nodig. Voor mijzelf heb ik het opgetekend. Wij gaan verder. Dus ze en Het gaat nu ons. Op, op welke manier nu ze hier en in dat ontvangt. De grote lijnen hebben we gezien. Dat uh, hier ontvangt dat Ja hier bedient zich. Uh, zeg ik dat door. De, bedient zich met. Bedient zich. Met het erretje ja, dat is niet helemaal goed, maar het, het zot Nou, via erretje zot kan we licht naar beneden komen. Maar hoe dat precies, we zullen leren vandaag eigenlijk, begint dat de vraag ook, wat, waar Marco erg naar verlangt, dat weet ik. Want hij heeft mij al veel keren erover gezegd, maar iedereen natuurlijk. Maar hoe, op welke manier dan nog iets erbij komt tussen die rechterlijn en linkerlijn, en daar, daarop wordt we zeggen dat, een zoek gemaakt en iets dat dat en dat en dat, dat een beetje zullen we gaan al beginnen. Ja, dat zo'n, de formule nieuw van dichtbij. Maar nog een keer, het is niet zo belangrijk wat je op dat moment begrijpt. Dat is, moet, ja, het is, wat je kan, is het goed. Denk altijd waar. Waar, waar zitten we hier voor hè? waarvoor leer je dat hè? niet om te begrijpen begrijpen komt, komt als, als bij, bijzaak maar niet om begrijpen het doel is en dat steeds voor ogen te houden dat wat we leren het licht daarvan moet jouw bijderschap brengen Eigenlijk, wat we leren dat, dat is het enige wat en stap voor stap Gaat het wel steeds dieper en dieper. En dat komt wel. Zeker dat het komt. Het is aan ons gegeven dat we het kunnen uh, halen. Alleen. Niet proberen alles. Kost. Om Met je hoofd. Alleen proberen met je hoofd te begrijpen. Nou dan zijn wij verloren. Het geestelijke kan me niet met het hoofd begrijpen. Dus. Gewoon een beetje zo ploeteren, een beetje dat, een beetje hoogmaat daar, dat, dat, dat. Alles komt, alles komt goed. Uh, pagina Samen 62. Bovenaan de basistekst van de zoger, De eerste regel wordt mem zijn. 47. Overal in de wereld, wanneer als men komt tot... En als, kom, als men komt tot deze oot, dan zit men altijd verlegen van woorden. Want, ja, en, terwijl het hoeft het niet. Het is belangrijk te zien op de achtergrond de boom des levens. Ja. Al die woorden, uh, ever, ja, uh, uh, brichit, et cetera. Al die woorden die zoger gebruikt. Dat is alleen ter illustratie. om... Weet ik, qua krachten om ons extra te geven. Maar belangrijk is voor ons wat voor licht. Dat, dat waar, waar daartoe, et cetera, Dat is altijd steeds voor ogen gehouden. Om niet te verdwalen in al die woorden, vele woorden van de, de zonger. Oké? Okay? Elohim, mi, en ele, etc. cetera, et cetera. Mem zijn ewaar, И трашим bamilad bara. kadin Рашим stim a ila a. Rishimo achra lishme ulikre. Wita ihu mi para uvara eile. Het raaschim, bamilat, bara, werd inge, kerft als het ware, in het woord bara. Kadin dan, rasim stima ila a, de stima a ila a, de, de hoge euh, verborgene, dat daarmee arme Yima, de hoge verborgene, heeft inge keroft, Twee. Reshima achra en andere inkerving. Lishma, lishme voor zijn naam En we en voor zijn glory. We da ihu mi, en dat is mi. U vara eile en schip eile. Punt. punt. Twee, nadepunt, punt. We gaan Shma schma, Drie, Deit barcha, de, de huma, Itrashim rasim, we, min, bara, ever. Punt. We en zo ook, schma, kadisha, de, hel, Drie, Deit barcha, die, van de gezegende. De i hu ma dat die is ma, de naam ma. Het rashim werd ingekeerd, we apik min bara, en kwam uit het woord bara, kwam uit het woord ever. Dus van de bara kwam ever, kwam het orgaan, is geworden. Punt. We hu rashim. ba ela. De volgende pagina samen gimmel. De eerste regel van de Zoger zelf. Misitra da. We ever misitra da. De vorige pagina. De laatste regel. Drie. Na de punt. We hoorashim bij eele. En die en die. Of oh, eigenlijk dat. Maar hier is in het breuze is it Die. Ever bedoelt hij dat. Dat. Orgaan is, RASHIM bij is IN IN Eile IN DEZE Eile, die twee, IN DEZE N uh, de volgende pagina de samen in 63, de eerste regel MISITRA DA sorry, Eile was verbonden met elkaar, Eile, MISITRA DA dus Eile, de drie letters Eile. en van de ene kant we zullen leren van de linkerkant. We we ever en de ever en toch gaan. We zitten daar van de andere kant. Bij ons is het in de rechterkant. Punt één naar de punt. Stim a kadisha hele kaima uh, ever kaima. Stim a kadisha de hele he Verborgene, eile, keima, bestaat, voorbesteld, bestaat, standhoud. We ever keima en ever orgaan st uh, standhoud. Twee. Kad is talim da, is talim da, punt. Wanneer de ene wordt. Uh, volbracht, of vol, tot volmachting komt, wordt de andere volbracht. Punt. Twee na de punt. Galif ja. ever he, galif le hai hele Galif, le -hai -jud -galif le -hai ever he, aan die ever, aan dat orgaan, heeft die is ingekervd. De letter hey Galiflahai, Eile, Jewd. En aan die Eile van de linkerlijn werd ingekerfd de letter Jude. Dus stapsgewijs vertelde hij ons hoe, hoe, die, ja, hoe die mogen ontvangen worden, hoe die namen worden, uh, aan die namen de letters worden toegevoegd. Letter, de letter, als de letter wordt toegevoegd, betekent ook dan? De klie wordt toegevoegd, ja of niet? En dat de klie wordt toegevoegd, dan wordt het ook licht toegevoegd. Dat zijn mogen, dat zijn de lichten ook. Okay. We gaan verder naar de vorige pagina. Zeer belangrijke lessen. Uh, niet letten op het gevoel dat jij verwaard, verwaard raakt ofzo. Niet... Uh, ook okay, voor mij is, ik heb nog meer vragen dan, dan, dan iedereen. Vele vragen. Niet vragen, niet principiële vragen, maar hoe dat allemaal ver, verwe, verweven is. Uh, het is een kwestie van bevatting. Het is, uh, bev wees de vrede wat je nu haalt. Ik heb, ik. En dan komt een ander moment wanneer je het veel meer haalt. Ik nu. Vandaag heb ik veel. Ik moest het ook een paar keer overdoen. Nog een keer lezen, drie keer lezen. Dat is normaal gebeurt het niet. Hoewel is in één keer zo een beetje... Zo bekijk ik zo, so anders ben ik klaar, voel ik dat ik klaar ben. Ik kon niet klaar Dus ik voelde wel... En met de tekeningen, erg veel moeite. Ik heb het al opgetekend. Misschien zou dat uh, voor de volgende generatie misschien zeggen... Kijk naar mijn, hand, mijn handtekening hier naar mijn aantekeningen. Misschien zouden ze wel eruit komen, maar ik kan niet... Ik, wat ik hier opgetekend heb, ja, maar ik kan het niet op het bord doen. Dan voel ik dat ik kan het niet doen. doen. Dus het is niet zo belangrijk. Maar ik moest het nog drie keer of zo. Nog, nog een keer lezen en nog een keer. En, en ik heb geen andere die mij dat kan helpen. Dus ik moet het alleen vragen. Ja, moet... Geduldig vragen dat mij geopenbaard wordt. Geen bronnen, geen, niemand kan, geen kabbalist bestaat die kan gewoon raadplegen. Ja, en zo, zo moet je leven ook. Zo moet, jij moet het ook op die manier ook leven. Ja, op jouw jou niveau moet je vangen wat je vangt. Je? En tevreden daarmee zijn. En als je vragen hebt, moet je daarmee leren leven. Met de vraag. En niet direct willen really die uh, beantwoord, beantwoord krijgen. Het is niet de antwoord belangrijk, maar de bevatting. Daar gaat het om. Maar wat ik vandaag had geleerd, bijvoorbeeld drie keer, dat ik zo een beetje zo in veel, so, ook niet in verwarring, maar wel het zo, so, so, hoe kan ik het in godsnaam aan jullie brengen? Dat was mijn probleem. En dat uh, is het enorm. enorm enorme inspanning. Dan moest het gebeuren. Dat is dan, we zullen zien... hoe je dat proberen. Dat ik alvast vertel dat het niet zo ingewikkeld naar de ja, naar de stappen geestelijk hoe dat in elkaar zit. Maar naar allerlei bewoordingen, allerlei uh, dingen die dus uh, daarbij komen. Dat maakt het een beetje. Maar gewoon kijken rustig, zonder enige uh, verwachtingen, maar verwachten alleen dat het licht wat we leren nu, dat dit enorm veel zal je geven um, aan wat we hebben al tot nu toe mogen ervaren. Uh, de pagina Samigbed 62, de rechter kolom, de regel 4 van Hassouab. Eerst hij ons zal dat vertalen en dan gaan we verder. De referentieletter MEM zijn. Of de vier. Kade, hij ever, iwaar. Altijd dit woord gebruik ik alsof die altijd verbonden is met iets anders. Maar dan normaal is het zeggen dat als het los is, dan zeg je dat iwaar. Kad hai ei Wanneer dit orgaan of dat woordje ewaar we enzovoort. So Herinner je nog dat woordje Ewaar, dat is een drie eerste letter van de drie eerste letter van het woord Brishid, ja van het eerste woord van de Torah. Alleen die zijn in een andere volgorde ja, waarbij de toegang tot het licht als het ware wordt. En dat staat niet in de Torah vermeld, duidelijk. Eh? De Torah is verhuld. Maar de mens die de Torah leert, die moet dan het eerste woord brichit weten voor zichzelf, openen. Zie je dat? Die moet dan van het, van het eerste, de eerste drie letters van het eerste woord brichit, bara, dus bara, de eerste bara, die moet weten door zijn eigen houding, door zijn weg, werk aan zichzelf, moet hij dat omvormen in alef, bet. Res. So Zoals de kracht van Abraham was. En zullen we vanavond zo so zien. Wat is de kracht van Abraham? Ja, op welke manier. Die letters kwamen in een andere volgorde. Ja, dus de, de eerste drie letters van, van de Torah. De eerste, dus de helft van de. De eerste helft van, de wo, van het woord. Breshid. In het begin. Kijk, okay, wat wij leren. We leren de geheimen. Geheimen, en daarom geheim door, door te dringen, dat geeft licht. En geheimen, welke geheimen? Geheimen van het, van het heelal. Hè? En die zijn allemaal gecodeerd. Hè? En als ik dat leer, dan is het, ga ik die geheimen op mij projecteren. Dus in mijzelf ga ik die dingen die ik niet bevatte, die, ik, die in mij als het ware latent aanwezig zij waren, maar dood of dood nog niet levend waren, die ga ik daardoor aanspreken, duidelijk, dat bara in mij, dat woord brichit in mij, ga ik nu, door het leren ga ik het ook de eerste drie letters omvormen in Alef Betresh ever, en dat is orgaan, en dat is belangrijk, en dat is ook jesot. Het leek ons zo in deze tijd uh, min of meer vanzelfsprekend, hè? omdat wij zijn al ver ten aanzien van de vorige generaties. Maar het is onvoorstelbaar, want zij hadden absoluut geen contact met hun jesot, of nauwelijks contact. Zij waren alles met het hoofd gedaan, met allerlei, hè? maar zij hadden geen gevoel voor dat onder, onder wat on wij zijn nu al gekomen daarom dat, dat is als, als het ware de laatste, laatste stationetjes waar we nu gekomen zijn. Want de, de mensheid is zo ver gekomen. Dat we het kunnen ervaren, met pijn, met alles. Eh, wat het ons aandoet, et cetera. Maar dat kunnen we al daarover hebben. Daarom was ook de, ja, de paar duizend jaar ja, zo'n... Wa was niet, ja, 2000 jaar, of minder, we doen er niet hoeveel, 1000 jaar, 700, mm. zoiets. Maar dat lag alleen verborgen. Waarom? De, de, mens, de mensheid was nog niet klaar daarvoor. En tegenwoordig nou je ons vertelt, dat de eerste drie letters paradig verborgen zijn normaal, dat wordt veranderd in ever. En ever is al orgaan. Orgaan betekent dat iets wat, al functioneert. Waar langs, ja, waar lichten daarin kunnen komen, waar uh, dat het dat ook door kan geven het licht, en uh, Dubbele punt. Vier na de uh, dubbele punt. Kasha ever haze vijf nirsham bamilad bara Rasham, Rasham hasatum hailion. Zes Rosham acher. Lishmo moo wil ik mi. ubara zeven heiler. Punt. Vier na de dubbele punt. Kashe, ha ever, haze, wanneer deze, dit, deze, ever. Vijf, nirsham, ba, bara, werd ingekerkt in het woord bara. We, we, laten we eerst vertalen, gewoon. Werd ingekerkt in het woord bara. En ever, we hebben gezegd, dat is yisot, ja? Yeah? Dus is zo so, dat betekent dat iets wat al licht door kan geven was ingekerfd in datgene wat verborgen was. Ja, bara was verborgen. Als Rasha'm hasatom heilion, dan uh, kerfde de verborgen, de hoge verborgen... Uh, Einheit, that is done above <analyze> Straxal exactly for the most Die Kerved in Zes Rosem Acher in andere in Kerving Lishmo for Zainam naam, for and for Zay Glory we Zej and that is me. Dus what knew the in de what knew they ever had done? Aan de ene kant, met de barra, heeft de hoge ver, ver, verhevene, ver, hoge ver, uh, verhulde, dat is Abou zullen we zien. Aan de andere kant, heeft hij dat ingekerfd aan uh, een andere inkerving. Wat zeg en dat is de inker, uh, het, nee, dat is mij. Uwara-eile en schiep-eile. Nie, Vergeet niet dat er twee lijnen zijn. Ja? Rechts en links. Rechts is chassadim. En links is... Uh, chogma, maar dan zonder chassadim. Rechts is chassadim, maar zonder chogma. En dat is dan die ever. Wordt ingekerfd aan de rechterkant. Ever wordt ingekerfd in... In de bara-bara is, niet, niet, niet, is de rechterkant, maar dan niet uh, gedefinieerd. En dat nu ever, die kan inkervingen doen in de rechterlijn. En terwijl die dat doet, dat die dan de hoge verborgene nee, de hoge, de hoge verborgenen, dat is dan de ABOI, even tussendoor zal ik het die gaat dan een andere andere, andere uh, inkerving doen. En dat is me, dus aan de linkerkant. En die schept Eile, Ubara Eile. Oké, okay. zeven, naar de punt. Dat is alleen de vertaling. We gaan Hashem akadoos, Hamavora, Shehuma, Acht, Nirsham, min Minbara, Ever. en nu gaat hij ook weer terug naar die rechterlijn. we gam Hashem HaKadosh, en ook de naam, de heilige naam de heilige gezegende naam, shehu dat is ma acht nirsham wordt ingekeraft we hoort simin bara en trekt uit van het woord bara het woord ever dat is ever dan is het dat. Kom dus eruit. Punt. Acht na de punt. We hoe rasum, negen ba'ele mitsadze, uwa ever mitsadze, kijk wat je zegt. We hoe, en dat is rasum, en dat is ingekerfd, negen ba'ele mitsadze, in ele, van de ene kant, aan de linkerkant, zoals u. Uh, uwa ever, uwa ever, met zat ze en in het woord ever, oftewel in het orgaan aan de andere kant, dus aan de rechterkant. Dus aan de beide kanten, aan beide kanten worden dan inkerwingen gemaakt door het opstegen van ze hier en naar uh, naar zeggen dat naar hier, Naar Aboui, naar de binale, dat wil ik zeggen. Naar dat is goed. Punt. Of daar we zullen We dat gezegd, 9 punt. Hasatou ma kadosh 10. kaim, we ever kaim punt. Hasatou ma de heilige verborgenen eile, kaim, nu bestaat nu. We ever kaim en ever bestaat nu. Punt, u ni schlam, ze, ni slam ze. En wanneer deze voltooid wordt, volbracht wordt, wordt ook die andere voltooid. Rechts en links. Punt. 11. Hakakle ever ze oot hei. We haakakle eile. Le eile haze oot jut. Er werd ingekerft, moet beter gezegd ingegrafeerd. Meer, meer al. Uh, meer sterker dan, dan dat alleen maar inkerven. Wordt ingegrafeerd in de ever, in het woord, in deze, in dit woord ever, wordt ingegrafeerd de letter hij. En bij die eile dat is dan nou, aan de andere kant, werd geïngegraveerd de letter jud. Dat is deze woord Dertien. Bij uur Ata mewaer biprat, Injan Fertin veertien de zeiran Shehivi mikodin, badera klalput, dertien. Bij de uitleg van woorden. Ata mewaer biprat nu vertelt die, nu legt die uit, gedetailleerd. In jana mochen de zeer de kwestie 14 van de mochen van de zeer en pin. Shehevi mikodem baderachlal, die hij, de zoger, had gebracht, had gegeven ons, mikodem eerst baderachlal, in het algemeen. Dus vorige les bijvoorbeeld, ja, die had ons al in het algemeen, dat vertelde dat, dat, en dat en dat en dat en nu is het al in concreto. Hoe? En natuurlijk, wanneer het komt in concreto, natuurlijk dan uitwerking daarvan, dan natuurlijk zitten we vaak een beetje verlegen om, ja, als het op, detail, details, op details aankomt, ja, en dat is ook de hele studie van ons. Eerst algemeen en dan gaan we steeds dieper en niet in, in, in meer detail, hadetayir et cetera et cetera. Veer tine. <speaking> Veer <in> ommer Shebaet sheha ever nirsham bamilad bara Zestin Rashim Stim Ayla Arishimo Achra Shehi Zeifentin Mi Punt dus nu you had je dat in details vertellen. We omeren hij zegt, Shabait she ever nersham b'milat bara. Dat in detail, vanir ha-ever, het woord ever, or het orkhan, nersham wordt ingekervd bamilat bara, in het woord bara, in de rechterlein. Zestien. Rashim Satima Ilaa. Kervde de verborgene. De hoge verborgene. Kervde een andere inkerving. In. Shehi. Mi. Dat. Welke inkerving is mi. Aan de andere kant, aan de linkerkant. Ja, eigenlijk, wat, waarom is het rechter en linkerkant? Daar is chassadim en er is korot. Ja, of niet? Chassadim en gogma. Beide zijn nodig. Dus tegelijkertijd vertelt hij ons dat tegelijkertijd die twee inkermingen worden gedaan. Aan de ene kant aan de rechterkant met chassadim en aan de linkerkant met de gogma. 17, 17, nadenpunt. Wanneer je zoiets vraagt, wat wij nu leren hier bijvoorbeeld, en vraag je bijvoorbeeld over de zee, dat wij dat gaan leren, dan zeggen ze, nou waarom moet je dat leren? Niemand begrijpt het. Het is niet voor de mens. Het is niet voor de mens van deze wereld. Ja, waarom moet je het met hen leren? Vertel hen wat dingen die, die ze lekker vinden. We hebben dat lekker die lekker zijn bij koffie en thee en weet je zo, een beetje smoesjes, een beetje leuk. Laten we samen iets doen, dat, maar dat nergens. Ik zeg het, ja. enkelingen doen dan met elkaar dat zo, maar wij moeten gewoon doorheen komen. Oké, okay, begrijp je? Waarom, wat ik bedoel daarmee, dat is. Is, uh, door te boren dat ons vlees ons laten doorboren door licht en verlicht worden. Daar moet je natuurlijk verlangen naar. En moet je dat willen. En kunnen komen wel willen. Dat is het belangrijkste. Dat is de kernwoord voor de Kabbalah. Dat is willen verlangen. Kunnen komt. Maar iedereen, het probleem is dat we het om, om, omgedraaid ver, pervers leren in deze wereld, leren we kunnen. Wij denken dat we dat bij, ja, bij kunnen, bij, bij leren bij kunnen, met kunnen komen we klaar. Het is niets. Oké, okay, met, met computer en met allerlei andere dingen, maar in het geestelijke, nee. Dus steeds verlangen, meer verlangen. Dat verlangen, dat vormt ook de Jouw kilim. Daarin leg je dat kunnen in het geestelijke. Maar niet rekenen op kunnen. 17 Want ik reken het, ik zie het elke dag. Dat sta ik op en moet ik weer rekenen op, alleen op mijn eigen verlangen. Dat groeit met de dag. En in mijn eigen verlangen kan ik nieuwe dingen inleggen. En ook kene. Kene. Zeventien. Nade punt. Perus. Ki ever hu je More al hazgiro. Shell gar. Miko achaliyat. Nechentien. Gejt ata'a le kanal. Hij doet, het, hij doet het helder. Hij geeft uh, uh, helemaal helder ons aan. Alleen goed luisteren en uh, erbij blijven. En nergens aan denken. Dan volledig jezelf beschikbaar stellen. Dan komt weer binnen. Pirouche, de uitleg. Die ever, want het woord ever... U, yesod, vatara, that is yesod. And atara, and atara is yesod. And it's at... a kroontje thereof. U bara. And that word bara. Schip, yeah. Of the first three letters of the, of the first word, breishit More, al has girosh elgar leert of verweist naar. ...verwijst naar... ...Hazgiroshelgar... ...naar het... ...dicht zijn... ...van de gar... ...dus van de, van de... ...gar, van de lichten van gar... ...Mikoach let op... ...vanwege de kracht... ...van aliaat heet het... ...Ale nikwe kan kanal... ...vanwege... Het opstegen van 19 van de onderste letter He, oftewel Malchud, de nikwe inaim, naar de opening van de ogen, dus onder de gogma-kanaal, zoals boven gezegd werd. En nu gaan we dat even nog een keer, dat onder, onder, krijgen, wat hij ons vertelt. Wat hij vertelt ons dat ever, dat is Jesod, en de opening van Jesod. Jesod betekent dat het al iets Betekend dat betekent dat dit geopend wordt, ja, of niet? Betekend dat betekent dat dit een soort gadloed komt, ja? Altijd dat dit een soort gadloed komt. En zeg die bara, bara is, wat hij zei, dat is verborgen, en wat betekent? En bara is, is betekent, verwijst als het ware, naar, naar het feit dat dit uh, gesloten is. Wat is gesloten? Dat die gaar gesloten zijn. Hoe zijn gar, de lichten gaar gesloten? Door het op, opsteken van malgoed na, mal naar, naar de opening van de ogen. Wat betekent dat? Dus nog een keer bara betekent, het woord bara, en de toestand van de bara ges, geschapen worden, ge, ge, ge, geeft aan de toestand waar, waarbij, de Malchut staat onder de chokma, ja of niet? Dus de, twee kilim, alleen kli, ketter en chokma, die zijn wel in de traptreden, ja of niet? Ketter, chokma, alleen maar lichten, neffers en roog, die schijnen, ja of niet? En maar de, lichten, maar de kilim, binaze, Zeer, en mahu, die zijn er niet in de trap traptreden, die kan ze niet zien. Eigenlijk, wat betekent niet zijn? dat men, men voelt niet, in het, na, als gevolg van, ja, daarvan, van het scheppen, men ziet alleen ketter en gogma van de kilim. En de rest ziet men niet. Eigenlijk. Dat betekent dat dit verborgen, daarom is het woord bara, scheppen, geschapen, maar dan is het alleen maar de ketter en gogma en, de, en de, de onderste drie kilim, die buiten de traptreden zijn. En als die onderste kilim buiten de traptreden zijn... Dan ontbreken de gar van lichten. Welke gar van lichten? Bina. Met de bina ontbreekt het licht. ne shama. Ja of niet? Met de en pin van de kli. Ontbreekt dan het licht. Haaien, nog eentje erbij. Hoe lager je komt, dan hoe meer de lichten zijn verbonden. Grotere lichten zijn. F, uh, uh, Komen daar zitten verborgen. En bij de Malchut. Daar is Yichida. Dus dan Deze drie lichten. Die heetten dan. Gar van de lichten. Dus de toestand waarin. De Malchut staat. In de, in de onder de hoogma. Dat is de toestand van bara. Oké. Okay? Dus verborgen toestand. En door. Die bara open te, open te breken. En dat doen we die bara open te breken door wat? Door de aterretjes zot. Ja of niet? Door, door de aterretjes zot te laten naar beneden komen. Ook van de rechterkant. Dat hebben we nog vroeger niet over gehad. Dus via de rechterkant kan ook, eh, als het ware, naar beneden komen. Dus waarbij de aterretjes die gaat naar beneden en. So, Ateret is dan, dat, maakt, dat maakt wel dat ook aan de rechterkant opengaan. Ja, opengaan, oftewel, uh, en dat maakt uh, ever, in plaats van bara wordt het ever. Okay. Dus dat wordt als het ware gekend. Zelfs chassadim, daar ook, wordt het in plaats van bara, in plaats van dat de malgoed staat eh, onder de gogma, dat is dan de rechterlijn, zoals we dat no uh, noemen. Dan gaat het, die malgoed van, die, van die onder de onderde, gochma gaat naar haar eigen plaats, naar de malgoed. En dat is dan, uh, in de rechterlijn, dat is dan de werking van het woord ever. Dan wordt het ever. Kom wel eens. Straks, kom eventjes, daar hebben we een aangestippeld iets. Of, of, of, toegelicht uh, klein beetje zijn woorden. Punt 19 na de punt. Wou mer, atara, 20. shelha ever, hit rashim ashe 21, de haino. Kmosha barabichia le ewe, le el de height <tot> 23 minula shehu heita <tot> ta itrashim barishima 23 de lifter shaghi artere de sod ayem sham punkt 19 nadepunkt weil weil meherner sagt sogar shahaya ever dat deze atara, dat day dat van de ever, van het woord ever, Eigenlijk, de atara is zo. Het raschim, die wordt ingekervd, behijt atara, ik inaim. In wordt ingekervd in de malchut, in de heit atara, onderste letter hei. Die staat in de en onder de Chogma. Dus, met andere woorden, in, in de Gochma stond die Malchut, ja of niet? De Malchut, heet dat daar. En die maakte daar een volle stop, ja? Herinner nog bij, bij Abouima? En dat was, de naam daarvan was Mineula. Ja, de slot, de echte slot en nu herinneren je hoe, hoe, dat, hoe dat ging dat dat uh, kwam er dat kwam het licht licht van boven ja we hebben gezegd door de man en dan werd die meniula daar herinneren je nog bij Aboeima die werd die werd naar beneden getrokken naar haar eigen plaats naar de Malchut ja en daarbij daarbij wat was het dan dat, daarbij dan die Malchut dat licht kon komen dan tot de ateretie soto. Ja of niet? Dus de binaseerampinnen, malhu, die dan ah, van, van het hoofd van de aboeïma eerst eruit kwamen. Ja, als katnoot. Kwamen zij erbij. Herinner je nog? En, en er werd ook de 49ste poort, tot de 49ste, door, tot de 49ste poort kwam nog licht, kon licht binnenkomen. Herinner je nog dat? Dat is wat hij ons nu vertelt. Maar hij zegt ons dat in plaats nu van die meneula, van die slot, dat kwam nu dan uh, sot in plaats daarvan. Dat betekent dat dus de 49ste poort, dat daar is Atheretjesot. En de 50ste poort kan niet meer, dat, dat kan niet doorlaten. Maar de 49ste poort, ja, dat is, dat is dan Ateret Jesod. Dat is wat hij ons vertelt. Dat daardoor, bij Abu Yima, de Malchut, die stond onder, het, onder de Chogmade, die daalde naar de Hareige plaats, naar de P van het hoofd. En daardoor kwam het licht, kon wel in het hoofd komen tot Ateret Yesot. Ja? En via Ateret Yesot kon je dan schijnen aan de Yesot. Die bekleedt die aboeïma. En via de Iersut geen probleem al naar beneden brengen. Waarom? Iersut bedient zich absoluut niet met de malgoed van het eerste simpsoen. Die bedient zich alleen van het eretjesoort. En voor de eretjesoort was er geen verbod om niet te ontvangen in dat eretjesoort. Dus daar kan wel licht doorheen. Nog een keer, wel meer 19, en hij zegt, Панара, Atara dat deze, dat dat kroontje, 20, Панана, ever, fande, ever. Iedrasem werd ingekerfd in die letter, in dat onderste letter, uh, onderste hei, oftewel mal goed, Пананананананана, die in de. Opening van ogen is. Eigenlijk wat hij zegt is dat in plaats, in plaats van de Malchut nu werd ingekerfd, in plaats van de, in, de, in die Malchut die stond onder de Chogma werd ingekerfd, Ateret Yesod. En niet de vijftigste poort, dat niet. Maar alleen de, dat, dat is wat hij ons zegt. Dus het komt licht van de Gadlud, ja, herinner je nog, licht van de Gadlud, en die brengt poest die, die, die Malchut van onder de Chogma. En zij komt op haar eigen plaats, en daardoor wordt de inkerving gemaakt door dat licht, dat, dat het komt tot de ateret jesot. Dus niet de malgoed, mal goed verandert als het ware in de ateret jesot. Uiteindelijk, niet de malgoed zelf, maar het gebruik wordt, inkerving wordt gedaan, in de malgoed van de ateret jesot. Dat is wat hij ons vertelt. 21. De Heino, dat wil zeggen, Zoals Rabbi Hia zei boven, bovenaan. De Hai, 22, minula Shehu, heet het A. Ah. Dat deze minula dat deze, dat deze slot, ja, de vol volledige slot, Shehu, heet het A. Ah. Welke slot minula is? De onderste letter H, hey, of the wel de echte malgoed. Hitrashim let op, Bereshima de Miftega, werd ingekerfd door de inkerving van de Miftega van de slot. Oftewel, ja, van, van de slot. Shehi Ateret Yesod. Welke slot is Ateret Yesod? Ayensham. Lees daar. Hij vertelde ons dat Miftega, dat was het licht van Ateret Yesod. Dat is het licht, het licht dat eigenlijk. ...toekomt aan de ateret jesot... ...maar niet aan, ...komt niet verder... Uh, ...naar de... ...naar de, mal goed, de ware malchut. ...23... ...gewoon erg goed opletten dat het... ...al de werking nu... ...zit aan die ateret jesot... ...we zullen zien ook waar... waar de malchut voor te gebruik, gebruiken... ...is... ...want ook de malchut, de ware malchut ...van Tzimtzum Alef gebruiken wij, op een of andere manier wordt ook uh, invloed van de malgoed van de malgoed. We hebben gezegd, ja, vijf, zesduizend jaar niet gebruiken, maar we zullen zien op welke manier die ook haar invloed uitoefent bij ons elke dag, in elke toestand. Die werkt ook op ons. Ja, die geeft ons ook die warmte, ja, die, ook die, die opwinding, etc. Alles, die geeft die ons, die maakt bij ons als het ware een vorm die draagt bij tot het vormen van de van de massag. Kijk naar nou wat je probeert te zeggen. Dat is misschien niet op zijn plaats, maar eventjes. Kijk, wij hebben wat alleen maar ateret jesot. Ja? Ateret het is het eigenlijk is nog geen stop. Je kan niet, ja, gewoon sphera je hoe kan ze dan ateret hoe kan dan uh, dienen als massag, begrijp je, als Begrenzer. Ik kan het niet, want het is niet de wens om te ontvangen. Hoe komt dat? Nou, die malchut, die verborgen is, de ware malchut, die malchut, die verborgen was, is in de radla, in, de, in het hoofd van de attic, herinner nog? Die oefent uit, die, dat die project, projectie maakt, als het ware, want alles wat boven is, moet ook beneden gevonden worden. Die terft in als het ware overal, geeft als het ware een soort warmte, een soort ruwheid, een soort ja, een soort, dat, dat verruwing geeft je ook aan elke treden alles wat er is beneden. Okay? En daardoor is het mogelijk, wordt om echte een massage op te bouwen. 23 na de punt. We zijn niet gaan. 24. De satima ila a. Sche hem abo 25. Anir shamin ta a. Asu ata reshimo achr. 26. Bahai miniula shelayim. De Harishima Ha shel 27. Hamiftega. Shehi. Atara. Dehai. Ever. Dat was twee lessen daarvoor, geloof ik. Ja, dat we hebben de tekening zo ge, ge, uh, opgemaakt met die Aboui. Maar met, met die miftaga, et cetera. Daar moet het zijn. Uh, in de 111, geloof ik. Zo, is het zo zien. Maar erg belangrijk. Dus kijk altijd. Waar hij over spreekt. Nu spreek je bijvoorbeeld bij over de who Hoe werd dat bij Aboeïma ingekerfd, dat Miftega? Uh, dat dat uh, ja, die Hei Tataa, dat de echte waren, maar die daalde naar de P. Herinner je nog? En de waar de 49ste poort bij ons staat opgeschreven. En dat hier zo die steeg op. Let op. 23, dus een van die tekeningen moet het zijn. We zijn uh, Nifhan, en dat wordt geacht, wat hij had verteld, 24, de heist satima ila'a, dat deze hoge verborgenen, wie is die hoge verborgenen? Shechem aboehima laien, dat die zijn aboehima, de hoge aboehima. Kijk, waarom heet hij deze hoge verborgenen? Aboeima's zijn verborgen, ja of niet? Herinner je nog, onder de aboeima's in het hoofd staat echt helemaal goed. Dus die zijn verborgen. Waarom zijn ze verborgen? Doch, Waarom? Aboeima's zijn verborgen, want ze, ze krijgen geen kadloed. Ze kunnen geen chokma. Ze hebben geen chokma nodig, ja of niet? Ze hebben alleen maar chassadim. En alles wat chassadim heeft, alleen maar dat is, niet, dat is, dat is verborgen, eindelijk. Kennen, wat is kennen? Kennen is Hochmaunt van En Chassadim is alleen verborgen. Daarom, daarom uh, zeg hij die, zeg die dat de high 24, de high Satima, van deze hoge verborgenen, Schehem Abou yimai die zijn de hoge Abou 25. <coughs> Hanir is schaamend het zijn door de letter H, hey, onderste letter H. Hey. oftewel Malchut ja herinner Je herinner de Abouim daar ketter kochma en dan stond het de macht onder de onder de keter van de Abouim Oh, zie je op de tekening ook het ook een beetje ook hier. Zie dat die, die willen wil alleen maar chassadim ontvangen. Die wil niet niet hochma. Die, die prefereren dan. Uh, Alleyne mar chassadim. Asu'ata rishimu achra diheben chemakt new in andere rishimu in andere in kervin. And Zesentwintah. Bahai, -mi, bahai minnivula shalahem in hun minnivula in hun uh, slot deheynu. Dat wil sechen. Ha-rishimah shel ha That Dat wil zeggen Wat hebben ze gemaakt de inkerving van de miftige, van de opening, ja, van de, slot, van de uh, sleutel. Shehi atara de hai ever, dat die is, dat kroontje van die ever. Ja? Dus wat hij ons vertelt, dat die, herinner je nog dat, uh, in een grote toestand, dan bij de aboehima, daar staat onder de ketter en staat die mal goed, ja, en in de grote toestand komt er een licht van boven, aapzaak. Van de en die pusht het wel naar beneden, want de hoge licht van de van de ja Die kent die, die smoesjes niet van de tweede simzu ja, Voor hem is het die, die, is, die doet die doet op die malgoed en die laat die malgoed weer terugkeren naar haar eigen plaats. Dus maar naar de malgoed. En dus negen sferot moeten wel kijken wat betreft het licht van de aak, die kent alleen één regel, negen sferot mogen ontvangen en de man goed niet, Deelig. en de tweede, tweede beperking kent die niet dus nieuw staat, hij komt het licht van de Gadloed komt het licht van de gadlood komt natuurlijk door de man die de mens opbrengt, op zichzelf komt niets, Deelig. de verwachting dat iets komt van boven zonder dat ik iets doe, dat de mens iets doet, is, uh, is een mooie, blije verwachting natuurlijk. Maar het komt niets erachter. Niets. Alleen maar als ik iets doe, dan komt er iets van boven. Eigenlijk, dat is zo is het gemaakt. We zijn partners gemaakt, die actieve partners, eigenlijk, en niet als pion pionnetjes in het heel Dus alles van beneden wordt man opge opgetrokken. Dan komt van boven het licht, en het licht komt via de alle schakels natuurlijk, dan komt je naar de Abou En bij Abou onder Keter Chogma van de Abou staat die mal goed, En die goed keert dan naar haar eigen plaats. Dus die, die, die kan niet tegen, die is niet opgewassen tegen die, dat licht van de eerste zinzoom. Dus komt licht dat kent alleen maar de eerste Betekent Dat betekent dat negen sferoot mogen wel ontvangen. Eigenlijk van de eerste centrum. Maar de malgoed staat, waar staat die malgoed nu? Ja. Bij de aboeïma, hè? Eh? Onder de chogma, ja of niet? Dat is voor hem, is het geen, voor het licht. Ja, voor het licht van, dat komt van Abzak, is het licht, licht van uh, Adam Kadmon. Voor hem is het geen, geen, dat stoort hem niet. Hij pusht die malgoed weer terug naar haar eigen plaats. Naar, naar, malgoed van het hoofd. En daar komt hij niet in. Ja, dus via die Malchut komt die niet in. dus Alleen die Malchut zelf mag niet ontvangen, maar de rest. Dus, nou gaat die, die Malchut naar haar eigen plaats, herinner je nog? En dan, die Malchut heeft ook tien Sphirot. Ja, herinner je nog? Tien Sphirot die heeft Malchut, ook die ware Malchut. Dan wat hij ons had, wat had ons verteld in paar, twee lessen daarvoor? Hij had ons verteld dat die in die negen Sphirot van de Malchut komt wel het licht. Ja, dat zijn de 49ste poort, maar in de 50ste niet, want dat is verboden, dat is dan, zum zum begint te werken, dat is, één keer ingesteld, wordt niet meer opgegeven. Eigenlijk 6000 jaar eh, niet, niets meer. Wordt niet opgegeven. Dus, dat betekent de 49ste poort, dat is wat hij ook ons vertelt hier. Dat die aboe die gaan in zich inkerven, die gaan. Dat licht van mief te gaan, nog dat licht van het heren, is zo. Wat hebben we gezegd? Dat is dat licht wat die negen sferot nog naar beneden, pusht nu dat licht dat van boven komt, pusht die malchut die staat in de, uh, in de opening van de ogen van de aboeima, pusht naar de malchut. En dan, als je pusht naar malgoed, dan wordt, uh, dan verkrijgt dat plaats tussen, tussen die, tussen, uh, tussen, tussen, tussen hen, tussen die ...punten van de Malchut verkrijgt, dan licht, dat heet miftega. Licht dat komt tot de je jesode van de Malchut. Dat is niet moeilijk. Maar gewoon, gewoon kijken en steeds herhalen we dat nog een keer daar van die... ...en alles goed. Oké, okay. Shehia, dat, nog even, Shehia, dat is welke Miftiga, dat, dat is Atara van die Ever... Dat, kijk naar nou wat je zegt ons, dat is het kroontje van dat ever. Dat is wat nu gedaan wordt, dat, dat is eigenlijk datgene wat wordt uh, dat ever, dat is wat ever van de is. Zo so ergens daar, daar is dat plaats wat heet ever. Ja, dus het, het orgaan betekent, daar tot daar kan het licht heen komen. En kan bekleden ook de Partsouf, Jerso, dat opste, steg, ook, herinner je had opgestegen uh, samen met uh, de en Pien, we zullen zien, opgestegen gaat naar die uh, zeven onderste sferot van de van Bina. En nu maken we een pauze.